Mark Hocker met het NOS-journaal. President Poetin is bereid om in de strijd tegen IS samen te werken met de... De twee landen gaan onder meer informatie van inlichtingendiensten uitwisselen. Ook Duitsland gaat Frankrijk helpen in de strijd tegen IS. Volgens de Duitse minister van Defensie is de inzet van straaljagers in Syrië... noodzakelijk om de bevolking daar te beschermen tegen IS. Duitsland stuurt tornado-straaljagers naar Syrië voor verkenningsmissies. Ze worden niet gebruikt om te vechten... Ook gaan een oorlogsschip en een tankvliegtuig voor straaljagers naar het gebied. Turkije heeft twee journalisten opgepakt van de regeringskritische krant Tzumhuriyet. De hoofdredacteur en de Ankara-correspondent worden beschuldigd van spionage en het onthullen van staatsgeheimen. In mei publiceerden ze foto's van Turkse vrachtwagens... waar volgens de krant munitie en wapens in lagen voor opstandelingen in Syrië. Turkije heeft altijd tegengesproken dat het Syrische rebellen wapens geeft... In Turkije worden vaker kritische journalisten opgepakt. In Mali zijn twee mensen opgepakt voor de aanval van vorige week op een hotel in de hoofdstad Bamako. Er is niet bekendgemaakt waar ze precies van worden verdacht. De aanval was vorige week vrijdag op het Reddison Blue Hotel. Daarbij kwamen twintig mensen om het leven en 170 mensen werden urenlang gegijzeld. Bij schaatster Thijsje Oenema is melanoomkanker ontdekt. De schaatster van 27 maakte dat zelf bekend in een persbericht. Ze schrijft dat een sieste op haar eierstok uitgezeide melanoomkanker bleek te zijn. Twee jaar geleden liet Oenema al een kwaadaardige melanoom op haar pols weghalen. Het Nederlands record op de 500 meter staat op haar naam en vorig seizoen werd ze nog nationaal kampioene op de sprint. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan en lokaal kans op gladheid. De minima liggen tussen min 1 en 6 graden. Morgen overdag neemt vanuit het westen de bevolking toe. In het oosten soms nog zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal.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 I will meet you as before You will find me Waiting by the ocean floor Building castles In the shifting sands In a world That no one understands In the morning Tis the morning of my life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 Right-hand corner of the ceiling In my room where we'll stay Until the sun shines Another day To swing on clotheslines May I be your name Tis the morning of my life Tis the morning of my Ja, live gezongen tijdens One Night Only het grote concert dat ze gaven. De buurtjes Gip. Maurice Rommel en Barry Gip. Helaas, twee buurs overleden, Maurice en Rommel. Barry nog over, het af en toe ook nog wel en zingt af en toe ook nog wel... met andere internationale artiesten zoals bijvoorbeeld Barbara Streisand. Een oud beeteltje waar ik heel gek op ben en dat is uh, het nummer In My Life. play nummer Butterfly Kisses uh, zingt, dan kunnen we daar behoorlijk ontroerd van raken. Maar als nou uh, onze vriend Hans Vermeulen dat doet, dan doet hij dat in het Nederlands. En Hans Vermeulen kent u natuurlijk van de Sendico's. Dan heet het niet meer Butterfly Kisses, maar een kus en een knuffel.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 ze geeft een kus en een knuffel En een lach die me liefde laat zien Zestien lentes joog Je zit al zo lang geleden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 Zelf? Van niemand minder dan Hans Vermeulen, bekend van de syndico's. We gaan even naar Jean Ferret. We gaan even op zijn Frans. Het dorp van Zonneveld, maar dan in het Frans, La Montagne. Daar komt het oorspronkelijk vandaan. pays pour s'en aller gagner leur vie, de la terre où ils sont nés.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 Que la montagne est belle Compe ton s'imaginer en voyant un vol diron Que l'automne vient d'arriver La montagne oftewel het dorp We gaan genieten van mijn zoon Sven Duifluisteraars. Uh, hij opereert nu onder de naam Sven Davis. En hij heeft dit liedje opgenomen... samen met uh, Gerard Alderliefste. Uh, en uh, zijn versie van uh, uh, Laat Me... van Ramses Shafi. Uh, en ook het stemgeluid van uh, Elisabeth List... is te horen Sven Davis.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 Ik ben met de uh, allerliefste Laat Me vieveren, La dernière volonté, zo heet het nummer oorspronkelijk. Heeft u nou ook luisteraars zin om uh, uh, tussen app en vloed... waar u nu naar luistert, is even lekker te lachen. Nou, ik wel. We gaan het doen met een klassieker van Toon Hermans. Het gaat natuurlijk over Sinterklaas. Kan het niet laten. Nou ja. nee, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb.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 Niet van die mensen? Die stomme liedjes zingen? Voor wie klopt daar kinderen? Geen hond? Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook, stomme... ook gezongen van... En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin?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 Met die vieze stinkende kolendam bij je, je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam ze binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets aanmoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Ik ja, had toch van die houten schaatsen vroeger, weet je wel. Nou, ik zie ze nog liggen bij de kachel. Ik dacht eerst dat het brandhout was. Maar er lag een briefje bij, een schaatsen stond erop. Want dan dus zag ik niet geweten wat het was, maar echt niet. Sukken. Sukken. Man, nou, ik had sukkenvoeten. Want ik was al zo'n lummel, ik had voeten. Schaatsen waren zo groot.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 Dat noemden ze ijspret. <lacht> Kun je je voorstellen met die oorkleppen en die handschoen? We hadden een spelletje thuis, mensen. Dat vond ik het ergste van alles wat we hadden. En dat spel, dat heette mens erger je niet. <lacht> Ken je dat?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 Nou weet je wat hij deed? Weet je wat die fliktjes is? Hij gooide een vier met een dobbelsteen. Hè? En dan deed hij 1, 2, 3, 4. Kun je je voorstellen? 1, 2, 3, 4. En dan vielen allemaal dingetjes om.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 dat is zo klein waren. Yeah. <laughs> ja, Toon Hermans. Ja. Vanavond bij Tussen App en Vloed een extra lange conferentie van Toon Hermans... over Cindy Klaas. Ik vond hem prachtig. En uh, ja, een dag niet gelachen... is voor mij een dag niet geleefd. Dus vandaar, ik gun het u van harte. Dit is weer een mooie van David Gates. De groep heet Brad en het is Lost Without Your Love. Lost I hardly make it through the day My tears get in the way And I need you back to stay I wander through the night And search the world to find the words to make it right got to me. Lost Without Your Love. David Gates, de groep heette Brad, of heet nog steeds Brad. The Miss Unites. Art Garfunkel. <muchas> Dit kennen we eigenlijk van Cliff Richard en ook van Rob op I've had many times I can tell you.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 of my heaven, southward burning like a jewel of fireplace, and the warm winds that embraced me just as surely kissed your face. Yet these misfunctions. the wall. Nice. Prachtig vertolkt door Art Vonkel. Ik ga nog een uh, verzoek uh, draaien voor Orno Hulshoff. Uh, dat wordt gespeeld met een Chapman Stick speciaal instrument door Robert uh, Gubbertson. En uh, het nummer heet Wildma wow Guitar Gently Weeps en is het meest, uh, een van de meest sorry, ik, ik al over mijn woorden, indrukwekkende liedjes of nummers moet ik eigenlijk zeggen die George Harrison ooit heeft gezongen en gespeeld natuurlijk. While my guitar gently weeps, or oh no. Het instrument heette een Chapman Stick. Het werd bespeeld door een meneer bij naam Robert Gilbertson. Ik, ja, ik heb het hier vanaf YouTube gedraaid en ook de beelden erbij kunnen zien, luisteraars. Ziet er heel indrukwekkend uit. Volgens mij heb ik twaalf snaren geteld op die hals. Waar die man dan met twee handen op zit te spelen. Het is virtuoos. En dan ook nog een, prachtig, een prachtige uitvoering van Wow, guitar, Gently Weeps. Uh, Aangevraagd door Orno Hulshoff. Orno bedankt weer. Namens ook de luisteraars natuurlijk. Wat had ik nog meer voor u in petto? Nou, uh, ik heb eens even gekeken op mijn uh, iPad. Die ik ook meegenomen heb. Die ook vol staat met muziek. En het is vanavond uh, volle maan. En uh, we gaan nog eventjes naar de Beatles. Wat kunnen we dan beter draaien als we het over de maan hebben? Dan Mr. Moonlight. Mijn Ah, ik moet hem even van het begin draaien. Dat is niet netjes zo. Want hij begint met Mr. Moonlight volgens mij, toch? Zo, zo begon hij, toch? Nou, we gaan even opnieuw starten. I think you're fine, we love you. Nou, nog een keer. Ah. Nou, dat gaat niet lukken van het begin. Nou, dan gaan we maar door, mensen. Mr. Moonlight, come again, please. Ik ga het niet uitslaan, ik ga het toch proberen, want ik vind het, vind het niet correct. Ik vind dat mijn appeltje me even in de steek laat nu. Nou, dan gaat hij nog een keer. Ja, zo begint het, zo he, he. You came to me. Summer night We love you, Mr. We gaan onderweg naar morgen. Doen we met Abel. En met dit nummer neem ik vast afscheid van uw luisteraars. Want de klok van 12 uur komt er zo aan. Het nieuws komt weer voorbij. Het is alweer vrijdag, bijna weekend. Dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer. En dan morgen weer met uh, Henny Ruket samen met uh, Watertorensport vanaf 10 uur. En morgen tussen de middag natuurlijk weer met Zandvoort luncht. Tot morgen. Voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd. Dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden. Langs meen me Het is stil achter de ruiten. Wie kan mij zien? In blauw verlichte trein. See you